Zes uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Verzekering wordt fors duurder in akkoord VVD en PVDA. Andere partijen reageren negatief op de voorstellen. Een Griekse recessie gaat zesde jaar in.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 Veel politieke partijen die niet aan de formatietafel zitten... zijn negatief over het akkoord tussen VVD en PvdA. PVV-leider Wilders noemt de plannen op Twitter plunderen. Volgens fractievoorzitter Buma van het CDA... lost het akkoord de grote problemen van deze tijd niet op. Er worden geen banen gecreëerd, de schulden worden niet afgelost... en uiteindelijk gaat iedereen erop achteruit, zegt hij. Volgens D66 is het akkoord slecht voor de economie. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen van de lastenverzwaringen... voor de economische groei en de werkgelegenheid. GroenLinks heeft vooral bezwaren tegen het schrappen van de forens -taks.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 De piloten van het toestel van Voeling, dat eind augustus even gekaapt leek te zijn, hebben geen enkel strafbaar feit gepleegd, zegt het Openbaar Ministerie. Uit onderzoek is gebleken dat het vliegtuig een radiostoring had, waardoor het geen contact kon leggen met Schiphol. De piloten hadden dat niet in de gaten, omdat contact op dat moment ook niet nodig was. Verder vloog het voeling toestel een paar extra rondjes op verzoek van Schiphol. Vanwege de vliegtuigbom die die ochtend was gevonden, was het erg druk op de luchthaven.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 Vandaag is een maatregel in werking getreden, waardoor migranten die hun gezin of partner willen laten overkomen aan strengere eisen moeten voldoen. Zo moeten ze minstens 24 jaar oud zijn en langer dan een jaar in Nederland zijn. Een Kamermeerderheid wilde vorige week dat de strengere eisen voorlopig niet worden opgelegd, omdat wordt verwacht dat een nieuw kabinet de maatregelen terugdraait. Maar volgens Leers is intrekking van de maatregel juridisch-technisch niet meer mogelijk.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 Cohen verwacht dat andere gemeenten die te maken krijgen met Facebook-feestjes baat kunnen hebben bij de conclusies van zijn onderzoek. Met de zwemtocht door de Amsterdamse grachten is drie weken geleden 740.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS. Zo'n 1100 mensen zwommen twee kilometer door de Amsterdamse grachten. Ook prinses Maxima deed mee. De Stichting Achter de Zwemtocht, City Swim, wil de zwemtocht elk jaar organiseren. En de bedoeling is dat er bij elke editie een andere onderbelichte ziekte centraal staat. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht regent het in een groot deel van het land. Het koelt af naar een graad of elf. Morgen overwegend bewolkt in een paar buien. Het wordt dan zo'n 17 graden. Woensdag veel regen. De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het iets frisser. ANWB ah, Verkeersinformatie. 25 files, daarmee is het een vrij normale spits. Ik geef u de bijzonderheden. Die zijn te vinden op de A15 Rotterdam richting Europort Tussen Pernis en de tunnel 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Os. Tussen sint Oedenrode en de afrit Volkel 14 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan. Het verkeer richting Nijmegen kan omrijden via Den Bosch over de A58. Dan de A2 en dan de A59. En dan het ongeluk op de A50 aan de andere aan de andere kant als richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord, 8 kilometer. De weg is daar dicht en het verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Den Bosch over de A59 en dan de A2. En dan nog een opvallende file op de N227, Amersfoort richting wijk bij Duurstede. Daar staat tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de A12 6 kilometer. U ziet dat online kopers meer gemak willen.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 Acht minuten over zes, goedenavond. Het begin is er voor VVD en PvdA, ze hebben een deelakkoord... waar de andere partijen in de Kamer morgen een debat over willen. Die hebben zo hun reserves bij de keuzes die zijn gemaakt. Komend half uur en reacties van buiten de politiek. Hoe valt bijvoorbeeld het deelakkoord... bij de grootste werknemersorganisatie van het land? Ton Heerts, voorzitter van de FNV, goedenavond. Goedenavond. U was al niet blij met het vijf vijfpartijenakkoord. Hoe oordeelt u dit deelakkoord van vanmiddag? Uh, het is in ieder geval socialer dan het was, maar het is wat ons betreft niet genoeg. Want? Uh, ja, Met name zeg maar, de, uh, de AOW-maatregel, dus de, de verhoging van, uh, of het versnellen van de, de invoering van de AOW-verhoging, die, die, uh, die wordt opnieuw uh, versneld. En uh, wij zijn er nog niet gerust op zeg maar, dat de inkomensvoorziening die daaronder moet liggen voor uh, de mensen met de laagste inkomen, dat dat ook allemaal goed, uh, goed komt en goed geregeld wordt. Um, we zijn wel blij met het afschaffen van de forensentaks. Even over uh, de AOW. Ik hoorde daar vanmiddag toch PvdA-leider uh, Samsom over zeggen. Dit is een sociale uh, aanpak uh, met betrekking tot de AOW. Daar bent u het niet mee eens? Nou, die, die, de, de gevolgen van de verhoging die zijn uh, socialer, omdat je in feite geen AOW meer krijgt. maar voordat, omdat je voor de laagste inkomens als het ware een inkomensvoorziening krijgt. Daarmee wordt zeg maar, de volksverzekering AOW wordt in feite ingeruild voor een inkomensvoorziening. Maar die geldt natuurlijk niet voor iedereen. En met name het feit dat het ook sneller wordt ingevoerd, uh, dat zou wel een budgettaire redenen zijn. Maar wij willen natuurlijk over de gevolgen daarvan dat mensen langer moeten werken. En wie dan wel zeg maar, die inkomensvoorziening en ondersteuning krijgt en wie niet. Ja, daar hopen wij natuurlijk als sociale partners uh, nog wel met het, met het uh, nieuwe kabinet over in gesprek te komen. U gelooft niet dat daarmee een goede deal is gesloten tussen Partij van de Arbeid en de VVD? Nou, uh, wat zeker waar is, is dat het socialer is dan het was. En dat geldt natuurlijk ook voor andere maatregelen. Maar het is nou niet zo dat uh, bij de FNV-beweging uh, de vlag uitgaat. Begrijp ik. Als u kijkt naar de verzekeringen, die worden een stuk duurder. Kijkt u daar tegenaan? Ja, wij begrijpen als geen ander dat je natuurlijk als je het ene afschaft... Uh, en je wil toch zeg maar, uh, uh, ook zorgen dat het huishoudboekje op niveau blijft... dan moet je dat weer ergens anders vandaan halen. En die assurantiebelasting, dat is iets wat ook uit de werknemersorganisatie is voorgesteld... om uh, de gevolgen van het afschaffen van de forense tax om die op te vangen. Dus wat dat betreft zijn wij daar wel uh, mee ingenomen. Ja, linksom of rechtsom doet natuurlijk overal een beetje pijn. Ja, hoe pakt dit akkoord nu uit voor de werknemers in Nederland? Nou, we zijn wel blij dat zeg maar, als je naar het werk toe gaat, dat je nu ook niet nog eens extra belast wordt. Hè? Dus uh, met de auto of met de trein. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal korte, uh, korte termijn maatregelen. Maar wat wij, en dat hebben we ook afgelopen weekend al bepleit, uh, dat is dat wij met het nieuwe kabinet en dus ook nog met de informateurs heel graag willen komen tot een sociale agenda. Hier is nu een korte termijn oplossing voor 2013. Maar voor de komende jaren is er veel meer nodig... op het gebied van uh, arbeidsmarkt, gezondheidszorg... en last but not least de woningmarkt. Want dat hebt u afgelopen weekend gedaan. Hè? Een brief gestuurd met uw wensenlijst naar de informateurs. Voor uw gevoel zijn de belangrijkste punten van die lijst nu wel afgevinkt? Nee, zeker niet. Uh, want we zijn nog maar begonnen. Het is een ooit... We hebben ook uh, tegen de informateurs gezegd... en daar zijn we ook met de werkgeversorganisaties op dit moment over in gesprek. Wij willen graag een sociale agenda en dat gaat niet om vluggetjes. Maar dat gaat eigenlijk om een wezenlijke andere grondhouding... van de Nederlandse overheid tegenover de werkgevers- en de werknemersorganisatie. Nou, En daar staan we nog maar aan het begin uh, van. En is dit akkoord van 2013 uh, misschien een heel klein stapje in de goede richting. Maar zoals ik al zei, wel sociale, maar niet goed genoeg. Ton Heers, voorzitter van de FNV. Dank u wel. Graag gedaan. En straks praten wij ook nog met de voorzitter van GGZ Nederland... over de beslissingen die daarover zijn genomen. Eerst Netcar, want het is rond. De handtekeningen zijn gezet. De autofabriek in Borren is overgenomen door het bedrijf VDL. Louis Dekker, jij uh, volgt deze hele overname voor ons. Uh, wat was het voor dag in Borren? Ja, toch wel een hele bijzondere. Uh, die om zeven uur s ochtends begint met een ploegendienst met werknemers die nog van niks weten. En die dan cameraploegen zien en denken, God, er zal wel weer wat aan de hand zijn. En dat is het dan ook. Uh, ze zijn zo murf gebeukt door alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Misschien kun je wel zeggen decennia. Dat ze moeite hebben met, met, het, ja, met het verklaren van goed nieuws. Het heeft even tijd nodig gehad voordat mensen blij durfden te zijn. En uh, ja, vanochtend was het allemaal nog een beetje, beetje, beetje rustig. Je zo van, oh ja, oh, komt er nieuws? Gaat het goed komen? Nou, dat moeten we dan eerst nog maar eens even zien. En in de loop van de dag zag je blijdschap komen en er schijnt geapplaudiseerd te zijn binnen... Maar daar mochten wij niet bij zijn. Want wat dat betreft is er bij Netcar niks veranderd. Dus hebben, het is nog steeds een beetje een moeilijk bedrijf om door te dringen. Letterlijk en figuurlijk. Ja, er was een andere verslaggever volgens mij. Of was jij dat nou? Die met, met de baas van VDL. Nee, dat was jij wel. Hè? Uh, sprak vorig uur. Maar die was niet in Borren. Klopt dat? Nee, en dat is toch wel heel merkwaardig. Hè? Want die dag begint dan als volgt. Je weet dat er om tien uur iets komen gaat. Je weet dat Maxime Verhagen er alles aan zal doen om ook... Uh, daar op de een of andere manier goed uit te springen. Hè? Als de, de redder van 1500 banen... Uh, die wil dat om tien uur in Den Haag bekendmaken. De nieuwe eigenaar van Netcar die zit in Eindhoven... op zijn hoofdkantoor bij VDL. En in Born zitten alle werknemers die door de directeur van Netcar... die nu nog daar het bewind voert onder de paraplu van Mitsubishi... die zit daar het personeel uit te leggen wat er met hen gaat gebeuren. Dus het nieuws was op één moment op drie plekken in Nederland. Dat kun je je voorstellen als je in Amerika woont dat je nieuws eh, op verschillende momenten pakt. Maar ik zou zeggen, Den Haag, Eindhoven, Born, dat had toch anders gekund. Moet dan ook het eruit om VDL, een groot industrieel familiebedrijf... met 7400 werknemers in 17 landen. De baas, Wim van der Leegte. Wat is dat voor een man als je dan nu de overname van eh, Netcar in neemt? Ja, het is, het is een hele rustige man. Een man die niet verlegen zit om aandacht. Uh, die ook met grote tegenzin mij vanmiddag vertelde... dat hij ook nog helemaal naar Hilversum moet vanavond om bij Nieuwsuur aan te schuiven. Neem van mij aan, hij zit er niet op te wachten. Maar ja, zijn PR-afdeling heeft duidelijk gemaakt dat hij er toch echt vandaag niet aan ontkomt. Maar het is dus niet iemand die, als je een rare weg lijken wil maken, à la Victor Muller. Bijvoorbeeld ook zo'n ondernemer die opviel de afgelopen jaren. Die zocht heel erg de aandacht. En van der Leegte is juist heel erg op de achtergrond. Heeft het liefst gewoon de hele dag alleen maar zaken aan zijn hoofd. En dat was denk ik ook de reden dat hij zich niet in Born liet zien, maar gewoon... Zijn eigen dingen deed op zijn kantoor. Hij had een vergadering. Zus, hij had een bijeenkomst. zo En al die media en al dat gedoe met die bonden en die werknemers. Al die poppenkast. Daar zit hij niet heel erg op te wachten. Hij heeft ook duidelijk gezegd in dat interview een uur geleden. Uh, eigenlijk wist ik in februari, februari, maart al wat ik wilde. En nu is het oktober. Wat hebben we een tijd verknald met z'n allen eigenlijk. Dat is een beetje de echte ondernemer. Uh, hij wil... ...dingen doen en wel snel. Hij heeft een idee en hij wil het morgen uitvoeren. En daar ligt morgen en overmorgen dan ook het probleem voor hem. Want nu moet het eerst 1 januari worden en dan kan hij pas aan de bak. Ja, want die mini's die worden pas in 2014 gebouwd. Wat gebeurt er dan in, in dat jaar daartussen? Ja, er gebeurt heel veel in dat jaar daartussen. Die hele fabriek eh, waarvan wij natuurlijk vaak genoeg hebben gehoord... ...dat die volgens de bonden state of the art was. Nou, dat, dat is die misschien ook wel. Maar een colt is geen mini. Denk puur aan de maten. Alle, alle machines, alle, alle armen, alle technologie, alles moet in millimeters of centimeters worden bijgesteld. En dat is een heideskarwei. Daar is die anderhalf jaar nou, misschien nog wel, wel aan de krappe kant. Dus dat wordt heel hard werken. Technologisch moet er heel veel verand, veranderd worden. Software, IT. En dat is dan nog even de technische kant van de fabriek. Er zijn natuurlijk ook nog 1500 werknemers. Wat moet je daarmee nou, een deel bijgeschoold, een deel gaat de WW in. Uh, er kan van alles mee, mee gebeuren. Dat gaat allemaal richting UWV. Het meest bizarre verhaal is, een deel van het personeel... zou op een soort stage gaan bij BMW in Duitsland en in Engeland. Uh, bij Oxford bijvoorbeeld, bij MINI. En daarvan zegt Oxford, nee, nee, nee. We gaan hier toch echt geen mensen uit Nederland opleiden. Want voor je het weet, hebben wij daar last van. Mm. qua concurrentiepositie. Dus er moet nog een hoop gebeuren. Louis Dekker hoorde u vanuit Born. Het was een bliksembezoek dat Job Cohen bracht aan Haren Vandaag... voor de analyse van een feestje. Dat straks. Kwart over zeven, Tamara Bruggemans. Zes. Hoe is het op de Nederlandse wegen? Kwart over zes, inderdaad. Kwart over zes, inderdaad. En op dit moment zo'n 23 files. Een vrij normale spits. Ik geef nog even de bijzonderheden. Die zijn te vinden op de A15 Rotterdam richting Europort. Daar is een ongeluk gebeurd in de Botlek tunnel. Voor de Botlek tunnel staat daardoor 6 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. En eerder vanmiddag op de A50 was richting Eindhoven een ongeluk. Tussen Nistelrode en Vegel-Noord 8 kilometer file. Een Verkeer richting Eindhoven kon omrijden via Den bos over de A9. 59, dan de A2. En aan de andere kant op de A50, Eindhoven richting Oost, loopt het ook vast door dat ongeluk. Voor de afrit Volkel 13 kilometer. En het verkeer richting Nijmegen kan omrijden via Den Bos over de A58, dan de A2 en dan de A59. Dit is het NOS Radio 1-journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Jeroen Schutteijzer deed vanmiddag inkopen om de prijzen te vergelijken nu de btw-verhoging is ingevoerd. Hij kocht vandaag dezelfde 15 producten die hij ook al afgelopen vrijdag had gekocht... om te onderzoeken of er een prijsverschil is. Jeroen, jij zou nog met je conclusie komen. Nou, de conclusie is dat 14 van die 15 producten niet in prijs is veranderd. Niet duurder geworden dus. Alleen die fles advocaat is een dubbeltje duurder geworden. Maar duidelijk, hè, het is een momentopname, geen wetenschappelijk onderzoek. En veel retailkenners die denken toch dat de prijzen de komende weken, de komende maanden... toch echt omhoog gaan. En dat de consumenten die btw-verhoging gaan betalen. En wat denk je dat de klanten hier in dit stadium van vinden, hierom? Wat, ja. wat vinden jullie van die verhoging? Die vinden dat allemaal niks, hè, die verhoging. Uh, het woord naaien ben ik wel tegengekomen vanmiddag. Staat dat in het woordenboek, ik geloof het wel. Maar ja, mensen vinden het niet leuk. Uh, ik heb ook het laatste nieuws maar even meegenomen in uh, wat consumentenreacties. Uh, het, het nieuws dat de assurantieverzekering ook nog eens fors omhoog gaat volgend jaar. Ja, naar nou 21 procent heb ik gehoord inderdaad. Vindt u ervan? Nou, dat is ook een bezuinigingsmaatregel die niet helemaal terecht is. Uh, lijkt mij, het treft ook één branche heel specifiek. Dat dus lijkt mij niet te correct. En zit u toevallig in dat verzekeringswezen? Nee, nou, niet met aspirantiebelasting, nee. Wel in advies. Dus u vindt het niks? Nee, ik vind het niks inderdaad. Correct. Nou ja, de Forense tax, die gaat niet door, hè? En de lang Dat lijkt me ook terecht, dat die beide niet doorgaan. Maar volgens mij zijn er meer mogelijkheden om uh, wat te vinden. Uh, en vooral het stimuleren van de economie helpt nog veel meer. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan. De verzekeringen worden flink duurder volgend jaar. Ja, dat is beroerd. Maar ja, goed, wat wordt er niet duurder? Dus ik bedoel, uh, heel verbazend is het ook niet. Nou ja, de Forense tax gaat niet door. U... Ja, ja, het is allemaal prachtig. Ik bedoel, uh, ik probeer hem zo te ontwijken. U bent op de racefiets. Op de fiets, inderdaad. Ja, je moet wat in deze tijden van crisis als de benzine onbetaalbaar is... en je eigenlijk ook uh, overal kaal geplukt wordt. Dus. Moet u elke dag ver? Nee, het is maar 32 kilometer per dag, dus dat valt mee. Ik heb onlangs op een e-scooter gezeten. Ja, dat is helemaal relaxed. Maar die zijn ook niet gratis, hè? En zo blijven zelf ook nog een beetje in beweging. Dat is ook belangrijk. Ja, nou, dat is waar. Dit is wel sportief, hè? Ja, precies. Ja, kom je ook een rondje mee fietsen? Nou, straks misschien. Heeft u veel uh, verzekeringen? Ja, wat is er tegenwoordig niet verzekerd? Buiten mijn MP3 spelen rond, is mijn auto, mijn fiets en uh, huis en... Uh, ja, wat niet? Gezondheidsverzekeringen, brilverzekerd, alles... Uh, uh, uh, uh, schattingen zijn dat u er 100 euro meer aan kwijt bent volgend jaar. Ja, nou ja, dat gaat dan gaat allemaal boven de grote hoop houden. aan het eind van de rekening gewoon minder over dit jaar. Of helemaal niks. Of helemaal niks, inderdaad. Het wordt een sombere kerst. Nou ja, somber, somber. Kom op, een beetje positief. Laten we even kijken, hè? De eerste reacties van de consumenten, natuurlijk ook op die details uit het deelakkoord. wat vanmiddag tussen VVD en Partij van de Arbeid werd gesloten. Jeroen Schutthijzer was aan het winkelen. Wat er ook in dat akkoord staat, dat is dat de eigen bijdrage... voor de geestelijke gezondheidszorg geschrapt wordt. Dat hebben PvdA en VVD dus besloten. Nu betaal je per jaar 200 euro eigen bijdrage als je in behandeling bent. In een GGZ-instelling of bij een psychiater bijvoorbeeld. Marleen Bart is voorzitter van GGZ Nederland. Goedenavond. Goedenavond. U heeft hier behoorlijk hard voor gestreden, ja, enorm. En we zijn ook echt heel erg blij met dit resultaat. Ja, want ook binnen het Condoos-akkoord of het Vijfpartijenakkoord... werd die eigen bijdrage al aangepast. Dat was voor u toen nog niet genoeg? Nou, Toen is de eigen bijdrage uh, afgeschaft voor mensen met een minimuminkomen, En daar waren we natuurlijk ook al heel blij mee. Omdat het vooral mensen met een minimuminkomen zijn die de GGZ zijn gaan mijden na de invoering van de eigen bijdrage. Maar los daarvan hebben wij steeds gezegd, een eigen bijdrage alleen voor de GGZ. En niet voor uh, uh, kankerbehandelingen of voor uh, dotteren of voor spataderen. Dat is heel discriminerend voor patiënten van de GGZ. En we zijn ontzettend blij dat aan die discriminatie nu een einde komt. Ja, want als u even kijkt naar het afgelopen jaar... wat, wat zijn de effecten geweest van die, van die eigen bijdrage... Nou, de instellingen van Geestelijke Gezondheidszorg die lid zijn van GGZ Nederland... hebben allemaal een terugloop gezien uh, van het aantal patiënten dat binnenkwam. En wij zagen met name dat echt kwetsbare mensen als eerste eruit vielden. Uh, we zagen de terugloop vooral in de grote steden. In de verslavingszorg kwamen heel veel minder mensen naar binnen. En heel verrassend dat dat eigenlijk van tevoren niemand verwacht uh, in de ouderenpsychiatrie. Omdat er ook heel veel ouderen die bijvoorbeeld kampen met een depressie... Uh, de GGZ gaan meiden... Als die eigen bijdrage van 200 euro moeten betalen. Ja, dus dat, dat betekent dat die wellicht volgend jaar uh, wel weer gaan. Nu staat er wel in het akkoord dat er vanaf 2014... Uh, 145 miljoen euro gezocht wordt in de premies en in de eigen bijdrage. Dus het ja. is wel mogelijk dat er uh, straks in 2014 wel weer een eigen bijdrage komt. Nou ja, wij hebben de kabinetsformateurs uh, gevraagd... om uh, vooral te kijken naar de mogelijkheid van een eigen risico... wat dan geldt voor de hele zorg zodat uh, de lasten daarvan uh, eerlijk verdeeld worden... tussen mensen in Nederland die gezond zijn en mensen die ziek zijn. Want het is echt heel belangrijk dat we die solidariteit... in deze barre tijden overeind houden. Maar hoe bedoelt u? Want een eigen risico, dat hebben we nu toch ook al? Ja, maar als je dat eigen risico over de hele zorg um, uh, zou uitrollen en um, ja, uh, je kijkt goed naar de mogelijkheid om dat eventueel nog wat te verhogen, dan ben je op een solidairdere manier bezig, omdat een eigen risico ook opgebracht wordt uh, door mensen die niet ziek zijn. Uh, en dat betekent dus dat de solidariteit tussen gezond en ziek uh, veel beter overeind blijft dan als je de rekening eenzijdig neerlegt bij en, mensen die en, en heel of, erg ziek zijn. En op wat voor bedrag komt u dan uit voor de GGZ? Ja, ik moet u eerlijk zeggen dat kan ik niet zeggen, uh, ook omdat zij dus hebben gezegd: maak een einde aan die aparte behandeling van de GGZ. Behandel de hele gezondheidszorg nou hetzelfde. Dat is veel beter, het is veel eerlijker en het is ook veel solidairder. Mevrouw Bartu, zei ze juist dat u contact hebt gehad met de formateurs in zaken deze uh, bijdrage? Hoe gaat u eens in zijn werk? Probeer ik me voor te stellen. Hebt u dan contact afgelopen week gehad? We met hebben hen? een brief gestuurd. Um, en we hebben natuurlijk uiteraard al veel eerder ook uh, ons best gedaan om de eigen bijdrage weg te krijgen. En hoe werd daar in dit door... stadium dan op gereageerd op zo'n brief? Uh, we hebben een keurig bevestigingsbriefje kregen van de formateurs, maar kijk als je, als je echt um, um, met een belangrijke boodschap wil komen dan moet je dat natuurlijk eerder doen. We hebben als GGZ Nederland met alle politieke partijen contact gezocht voor hun verkiezingsprogramma's en wij begonnen al een beetje blij te worden um, uh, en te hopen dat de eigen bijdrage zou gaan verdwijnen toen we uh, Mark Rutte tijdens de debatten, de verkiezingsdebatten hoorden zeggen dat hij de eigen bijdrage in de GGZ onaanvaardbaar vond. Dat was eigenlijk het moment dat bij ons de hoop begon te leven dat het uh, die eigen bijdrage wel eens langs de langste tijd zou kunnen hebben gehad. En u kent me en meneer, meneer Samson natuurlijk goed, hè, van uw partij. Dat zal ook wel helpen. Ja. Uh, uiteraard zijn we ook bij de Partij van de Arbeid langs geweest. En die had in zijn verkiezingsprogramma al staan... dat uh, de eigen bijdrage geschrapt werd. En daar had door, vast hè? van alles mee te maken. Mevrouw Bart, uh, <laughs> dank voor niet uw reactie. Hoor, niet nee, alleen <laughs> niet alleen u. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Van Nederland, Fijne in dit avond. geval. Dag. Ja hoor, dag. Job Cohen bracht vandaag een bliksembezoek aan Haren. U kent hem als voormalig Partij van de Arbeid leider, oud burgemeester van Amsterdam. Hij is nu voorzitter van een commissie die wordt belast met het onderzoek naar Project X, het Facebook-feest in Haren, dat compleet uit de hand liep. Cohen was vanmiddag op het Groningse gemeentehuis. We gaan, aan de slag hier. Sorry? We gaan gewoon aan de slag hier. Dag, hallo. Dag, meneer Cohen. hallo. Hartelijk welkom. Heel veel media staan Job Cohen, ochtends vroeg bij het gemeentehuis in Haren, op te wachten. Hij is hier om een opdracht te vervullen. Samen met zijn commissie gaat hij er proberen achter te komen wat er toch mis is gegaan tijdens dat Facebook-feestje in Haren. We hebben op de hoofdlijn de commissie bijgesproken. Dat was van vier en, uh, dit markeert de start van, uh, van de commissie. En, uh, ik denk dat het heel verstandig is dat de commissie nu in alle rust aan werk kan doen. Uh, ik uh, denk dat ik het hier wil De heer Koen, uh, geef nog een statement straks. Dank u wel. Okay. Binnen worden gesprekken gevoerd met het Openbaar Ministerie, met de korpschef en met de burgemeester van Hagen. En daarna is er ook nog een overleg met alle fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. Over het algemeen wordt er heel weinig gezegd over die gesprekken wel. Ja. Zeg maar even. We gaan even aan de beurt. Even snel. Meneer Cohen, hoe was het? En als Cohen dan eenmaal naar buiten komt, wordt hij belaagd door de pers. Met allerlei vragen. Met name of hij wel bijvoorbeeld geschikt is voor deze functie. Aangezien hij vrij weinig kaas zou hebben gegeten van social media. Dit gaat niet alleen maar over social media. Dit gaat over openbare orde. Ik geloof dat ik daar wel in mijn leven mee te maken heb gehad. Wat heeft u vandaag geleerd naar een dag, Haring? Nou ja, we hebben voorlopig kennis gemaakt. We hebben gesproken met de driehoek, we hebben gesproken met de gemeentebestuur... Uh, met de gemeenteraad. En we hebben onderling kennis gemaakt met elkaar. We kennen elkaar nog niet allemaal. En we hebben dus een eerste, eerste gooi gedaan om af te baken... Om wat we de, uh, hoe we de zaken gaan aanpakken. Ja, en wat is nu precies uw opdracht? Opdracht is om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, daar conclusies aan verbinden... en vervolgens aanbevelingen over de vraag van als zoiets nou opnieuw gebeurt... wat kan je daar dan over zeggen en hoe zou je die zaken kunnen aanpakken. Ja. En Wordt u al een beetje moe van de vragen van u heeft geen verstand van Facebook... dus u bent hier niet geschikt voor? Nee, hoor, word, wordt niet moe van. Dank u wel. Oudburgemeester Cohen in gesprek met een van die belagers van de pers, Paul Sanders. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal van uh, maandag 1 oktober. Dag van het deelakkoord. Wij wensen u een avond En wij gaan naar Joost Eertmans. Joost, ook jij. Goedenavond. Maar dus, dan uh, anders. Goeie... hi. Ja, goedenavond. Ja, we hebben nog schokkender nieuws dan het deelakkoord. Zo meteen de avondspits. Namelijk het feit dat rechters... en je weet, ik ben het niet heel vaak met ze eens... maar vanavond wel. De Raad voor de Rechtspraak wil een online tv-kanaal gaan beginnen... om burgers een strafzaak in zijn geheel te kunnen laten volgen. Dus geen nieuws van Lex Runterkamp in het journaal. Nee, volledig. Alles openbaar. Je doet dat al heel lang niet meer. Ik, ik heb er nog steeds een beeld bij. Maar dat is waarschijnlijk van een jaar geleden. Uh, maar het, het is toch een fenomeen dat je daar maar weinig van meekrijgt. Van geruchtmakende strafzaken. En daar willen mensen wel meer van weten, blijkt. Ik zeg dat is een goede zaak. Openbaarheid hield tot nu toe op bij het achterste stoeltje in de rechtszaal. En wij vinden, of tenminste ik en de Raad van de Rechtspraak, dat. Rechtszaak TV een goede zaak is. Het is onderweg, er wordt zelfs nagedacht over een echt tv-kanaal... voor de rechtszaken. Ik ben er blij mee. De lijnen gaan nu open, want ik ben zeer benieuwd naar uw reactie. U bent welkom op 0800 21. Of doe het via hashtag WNL, hashtag rechters. Ik zeg, de rechtszaak op tv, dat is een goede zaak. Ik hoop je te spreken bij Avondspits. Tot zometeen na het internationaal.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 Paul Carrick Zijn lekkerste songs Nu verzameld op een 3-cd-box Paul Carrick Collected Nu overal verkrijgbaar Professionals die net als ik ook vinden dat mensen tellen Kijken op werken bij BDO.nl De vakbonden reageren gematigd positief op het deelakkoord... dat de VVD en PvdA hebben gesloten voor volgend jaar. Ook constateren ze met tevredenheid dat de politiek weer oog en oren heeft... voor de mening van de sociale partners. Veel politieke partijen zien weinig in de voorstellen. PVV-leider Wilders noemt ze op Twitter plunderen... Volgens fractievoorzitter Buma van het CDA zijn de plannen geen oplossing voor de problemen van deze tijd... en de SP vindt het sneller verhogen van de AOW-leeftijd onverstandig en onzinnig. VVD en PvdA willen onder meer de assurantiebelasting verhogen... om de afschaffing van de forense tax en de langstudeerboete mogelijk te maken. In Hengelo is een peuter van bijna twee om het leven gekomen bij een woningbrand. De moeder is met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer had het vuur in de woonkamer snel onder controle... en daarna werd de overleden peuter gevonden. Met de zwemtocht door de Amsterdamse grachten is drie weken geleden 740.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS. Zo'n 1100 mensen zwommen twee kilometer door de grachten, onder wie prinses Maxima. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het regent nu in het westen, midden en noorden van het land. En vanavond en vannacht trekt de regen verder naar het oosten. Tegelijkertijd neemt de activiteit wat af, zodat het land in het waars niet meer dan wat lichte regen uh, gaat vallen. Het wordt niet koud. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden in het westen tot een graad of 10 in het zuidoosten. En de wind blijft uit het zuidwesten waaien, is matig windkracht 3 en aan zee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En morgen is het in het oosten en zuidoosten van het land een groot deel van de dag bewolkt. In het westen en noordwesten zijn opklaringen. In de loop van de middag is er een kleine kans op een bui. Het wordt morgen 16 à 17 graden. Uh, morgen nog steeds wind uit het zuidwesten. Matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En na morgen krijgen we wisselvallig weer. Vooral woensdag is de kans op een grote hoeveelheid regen. Donderdag is een dag met buien en opklaringen. En vrijdag is de kans op veel wind. De temperatuur gaat iets naar beneden en komt uit op een graad of 15. ANWB ah, Verkeersinformatie. De files zijn vrij snel aan het oplossen. Er staan wel wat uitzonderingen. En die vinden we op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Zoeterwouden-Rijndijk 7 kilometer. A15 Rotterdam richting Europort. Voor de Botlektunnel 4 kilometer. De linkerrijstok is eens dicht. Dat heeft te maken met een ongeluk in de Botlektunnel. Dan hebben we de A50 Os, richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord, 5 kilometer door een aanrijding. Het verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Den Bos over de A59 en dan de A2. En aan aan de andere kant op de A50, Eindhoven richting Os. Daar loopt het ook vast, of daar staat het nog steeds vast. Tussen Eerde en de afrit ook ok Volkel, 9 kilometer. En het verkeer richting Nijmegen kan daarom beter omrijden via Den Bosch... over de A58, dan de A2 en dan de A59. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De rechtszaak op tv is een goede zaak. De avondspits raast voorbij en u mag nu gaan reageren. Bel WNL. Bel WNL. 0800 1121. De zaak tegen Geert Wilders bracht de zaak in een stroomversnelling en nu is het officieel. Rechters willen vaker dan nu dat gewone zielen zoals u en ik ook meemaken wat er in een strafzaak gebeurt. Het is ook zeer aan te raden. De keren dat ik een strafzitting bijwoonde, was ik daar redelijk van onder de indruk. En dat kan voortaan dus gewoon vanaf de bank. Openbaarheid van rechtspraak is in artikel 121 van de grondwet vastgelegd... als een van de grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat. Rechters willen nu ook online te controleren zijn. De luiken gaan dus open bij de magistratuur en ik ben daar blij mee. Mijn stelling is, rechtszaken op tv zijn een goede zaak. Bel WNL 0800 1121 goede goedenavond, welkom bij Avondspits op deze dreilordige maandagavond. Ja, het begon bij Wilders, maar het eindigt nu toch bij de Raad van Rechtspraak... die zegt, we moeten meer openheid betrachten. Wat vindt u? Zou u gaan kijken naar rechtszaken op televisie of op een online kanaal? Ik zou het zeker doen. En ik zie ook veel voordelen. Die medialisering van de rechtspraak, zoals het al wel eens wordt genoemd. Het is namelijk goed voor het vertrouwen. Het is goed voor de betrokkenheid. Het is goed voor controle. Verdachten en daden moeten zich in het openbaar verantwoorden. En het slachtoffer voelt zich in elk geval meer gesteund door het publiek. Ik laat u reageren. De rechtszaak op tv is een goede zaak. Kimwaf zegt op Twitter: "Oneens. Het risico is aanwezig dat rechters, advocaten en met name verdachten zich door de aanwezigheid van camera's anders gaan gedragen." Blafman zegt: "Eens, maar het is nog maar een begin. Zaken zijn nu ook openbaar. Inzicht in de raadkamergeheimen is nog steeds niet mogelijk en daar heeft u ook een verrekte goed punt te pakken." De eerste beller komt uit Zwolle en heet Jan-Pieter Meijer. "Goedenavond." "Goedenavond." "Jan-Pieter." Ja, ik, uh, ik ben voor openbaarheid en openheid. Dat lijkt me een, een goede zaak. Maar uh, nou ja, zoals net die Twitter ook al zei, ik denk dat mensen zich anders gaan gedragen. En mijn zorg is met name, ik kom regelmatig in, uh, in rechtbanken vanuit uh, de jeugdbescherming... Uh, ...is dat ook rechters zich anders gaan gedragen. En ik denk dat met name de dus stuk echtheid uh, heel belangrijk is uh, bij rechters. En ik denk ja. dat, dat uh, het, het tweede ook is dat, dat de samenleving daar weer heel... Uh, ...en met name misschien wel de media weer hypergevoelig gaat reageren op allerlei... Nou ja, ...dingen die uit de verband terug kunnen gaan worden ik denk dat, dat heel gevaarlijk is. Nou, als we je gaan... Zo maar ja. Nee, jan Pieter. Nee, we gaan zo met een rechter in gesprek. Maar kijk, het zijn ja. altijd belangen die afwegen natuurlijk. Overigens zal de anonimiteit natuurlijk gewaarborgd blijven. De privacy, we gaan niet een verdachte openlijk in beeld brengen. Dat, dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat je ziet wat daar besproken wordt, hè? Dat je weet ja, hoe... Ja, en wat is, wat is zien, hè? Met name uh, strafrechtszaken, die kunnen soms heel lang duren. En als je daar flarden van meekrijgt... en je denkt daar gelijk iets van te kunnen weten... ik denk dat dat een verkeerd beeld schetst van... De volledige zaak, zeg maar. En ik denk dat juist, nou ja, zo'n Lex Runderkamp, zeg maar, ja. de zaak juist mooi samen kan vatten voor ons en daar een ja. beeld van kan ketten. En dan heb je de zaak ook nog begrepen. Als je daar vlak van mee krijgt, ja. Ja, volgens mij krijg je daar een gevaarlijke, gevaarlijke tendens. Maar nu hoor ik alleen de mening van Lex Runderkamp. <laughs> nee, dat is, dat is het punt. Maar daarom ben ik wel voor openbaarheid en dat hmm. wij dat anders moeten vormgeven. Dat je bijvoorbeeld al bij zo'n zitting aanwezig mag zijn als je dat nou per se graag wil. Hey, maar het, het laten zien van flarden, tenminste het kunnen volgen van flarden, want je gaat niet drie weken lang voor de televisie zitten. Dat lijkt me een beetje ingewikkeld. Oké, okay. Jan-Pieter Meijer deed de aftrap van deze avondspits. Ik zeg de rechtszaak op tv, dat is gewoon een hele goede zaak. Het initiatief van de Raad voor de Rechtspak. Wist u dat 78% van de Nederlandse burgers... nog nooit bij een strafzaak aanwezig is geweest? U waarschijnlijk ook niet als u luistert. Uh, 16% heeft slechts één keer in het leven een rechtszaak bezocht. En uit hetzelfde onderzoek bleek dat 40% van de geënqueteerden... die nog nooit een rechtszaak hadden bijgewoond... zeker op televisie naar een dergelijk programma zouden gaan kijken. Wat vindt u ervan? We gaan eens kijken op Twitter. Just zegt daar avondspits eens oneens allebei. Lijkt me interessant om te zien hoe zoiets in zijn werk gaat. Maar wat doet het met iemand die onschuldig is? Nou deze en meer vragen ga ik stellen aan onze eerste gast en dat is Wim van Veen. Hij is scheidend, zelfs vandaag is hij scheidend president van de Rotterdamse rechtbank. En betrokken bij de proef om rechtszaken meer op televisie te gaan brengen. Goedenavond meneer Van Veen. Goedenavond meneer Hans. Ik zeg het goed meneer Van Veen dat u sinds vandaag geen president meer van de Rotterdamse rechtbank bent een wet herziening gerechtelijke kaart waarbij allerlei gerechten fuseren, waaronder mijn de, de, de, de rechtbank Rotterdam met de rechtbank Dordrecht. Um, dat gaat op 1 januari van start, maar de voortrein is de benoeming van nieuwe presidenten. En die zijn allemaal vandaag aan de slag gegaan. Um, het was voor mij een mooie aanleiding om um, te zeggen... het is zo mooi geweest na een aantal presidiaten bij rechtbanken. Ja. Ik ga met pensioen. Kijk, nou, zeer welkom bij Avondspits bent u. Volgend jaar gaat dat beginnen, die proef op rechtspraak.nl... om dus meer zaken uh, daarvoor het voetlicht te brengen, strafzaken. En u bent rechter, waarom willen rechters dit eigenlijk? Nou, wij vinden. Er zijn eigenlijk twee elementen. U noemde ze uh, in het uh, eerste gedeelte al. We hebben de ingewikkelde zaken, zoals die uh, bijvoorbeeld van de heer Wilders, um, die zeg maar veel publiciteit trekken. Um, dat is van belang dat de media daar een goed forum hebben om verslag van te kunnen doen. Maar we hebben ook nog de behoefte om uh, een evenwichtig beeld neer te zetten en ook meer gewone zaken en overigens niet alleen strafzaken, ik weet dat u daar altijd op hamert, maar uh, dus wij doen natuurlijk veel meer dan alleen maar strafzaken en er zijn ja. ook andere interessante onderwerpen om te laten zien. Noem eens een voorbeeld voor de mensen. Interessante ontslagzaken, interessante huurzaken. De echtscheidingen zijn natuurlijk altijd achter gesloten deuren, omdat het de privacy van de betrokkenen uh, ja. moet worden gegarandeerd. Jeugdzaken ook. Maar er zijn uh, ook interessante zaken die uh, uh, met uh, bijvoorbeeld bij ons uh, in Rotterdam, ik zeg nog steeds ons, dat begrijpt u? Ja, natuurlijk. Uh, met uh, financieel toezicht of met mededinging te maken hebben. Dat is natuurlijk ook een deel van het recht wat. Uh, enorme invloed heeft op mensen. Ja. En waarvan het goed is uh, in onze ogen uh, als rechtspraak... Uh, dat duidelijk is uh, op wat voor manier wij werken. Uh, die openheid, dat vertrouwen en die controle die u noemt... dat zijn uh, uh, essentiële elementen voor de rechtspraak... die tenslotte een hoeksteen in de samenleving ja. is. Ja, nou. In maar, het kader van de scheiding Zeker. Nou krijgen we toch door ook van twitteraars, die zeggen: ja, maar het is wel risicovol. Want die, die, die verdachte, die in sommige gevallen de dader, hè, als hij al veroordeeld is in eerste aanleg, zeg maar. dan, dan zit hij daar en dan voelt hij die camera in zijn rug, prima. Die gaat zich heel anders gedragen. Is dat zo? Ja, dat, is, dat is een heel uh, belangrijke afweging. Kijk, uh, wij hebben tot nu toe een persrichtlijn uh, die uh, zal herzien worden. waarin staat dat camera's uh, niet uh, toegestaan zijn op zittingen, tenzij. Uh, uh, daar toestemming voor is. We zouden het nu willen omdraaien langzamerhand en zeggen: in beginsel zijn ze nee, toegestaan. Maar de individuele uh, rechter die voorzit, of politierechter is, of uh, kort gedingrechter, moet afwegen of die zijn taak op de zitting, namelijk de waarheidsvinding. Uh, kan verrichten terwijl de camera's in de ja. uh, nek prikken. Dat kan van de verdachte zijn, maar dat kan ook uh, ik geloof dat iemand net op Twitter iets zei over uh, gedragsbeïnvloeding van de procesdeelnemers zelf, dus ook van de rechters. Ja. Nou zijn dat professionals en je kan dat trainen uh, maar het is natuurlijk wel een belangrijke afweging uh, om uh, in een concrete zaak te besluiten of nou. je het opengooit of niet. Misschien moeten rechters ook een mediatraining uh, gaan krijgen. Nou, Dat doen ze al en ze moeten hier waarschijnlijk ook nog op trainen. De ervaring is wel, als je het doet, uh, als de camera draait, uh, op een gegeven moment ben je gewoon authentiek... Iemand die ja. had het over echtheid daarnet. Authentiek als rechter bezig als professional. En dan merk je niks meer van die camera's. Dat hoeft ook niet, zeker niet als je ze standaard in zittingszalen moet. Precies, want ik dacht dat die commissie van Roy, die dat onderzocht... al, al pleitte voor die vaste camera's in de rechtszaal. Gewoon ophangen. Klopt. Naar Klopt. Ja. aanleiding van het proces Wilders heeft de rechtbank Amsterdam gevraagd... aan een commissie om... Daarop terug te kijken. En mevrouw Van Rooij heeft die commissie voorgezeten. En die komen met voorstellen die nu ook uh, zeg maar ter besluitvorming voorliggen bij de Raad voor ja. de Rechtspraak. en de nieuwe presidenten, hmm. die samen de presidentenvergadering vormen. En daar uh, zitten deze elementen in. Kijk aan, B meneer Van Veen... ik ook iemand ja. over het geheim van de Raadkamer. Ja. Dus laat ik geen uh, verwachtingen wekken. Uh, dat is natuurlijk uh, ondenkbaar dat dat uh, naar buiten komt. Het grote goed van uh, het in de beslotenheid van de Raadkamer met elkaar beslissen over een zaak. Uh, en dan vervolgens in een beslissing de uitkomsten van die afwegingen uh, bekendmaken. Nee, dat, uh, dat zal niet veranderen. Discussie in de uh, raadkamer zal vrij zijn uh, voor de rechters die de verantwoordelijkheid hebben. Dat wordt geen ziekenhuis waar Reinhold Oelemans nog een paar camera's uh, gaat op, uh, ophangen, zeg maar. Uh, meneer, nou, absoluut niet. Nee, nee precies. Nee. Meneer, de president van de rechtbank hoort u. Hij is scheidend vandaag, zeg ik erbij. Uh, Wim van Veen, hij blijft nog even luisteren. Dat hoop ik althans. En dan kunt u ook op hem reageren. Vind ik leuk. Cherk zegt: Eerdmans kan de kijker dan ook op het tweede scherm meebeslissen over de strafmaat. Ik doe met je mee, Cherk. Wat een top idee. Geukan Coban uh, zegt: openbaarheid prima. Maar verdachten moeten beschermd worden en mogen nooit publiekelijk veroordeeld worden zonder uitspraak van de rechter. Ik zeg, de rechtszaak op tv, dat is een goede zaak. U kunt reageren op 0800 1121 en u bent binnen bij Avondspits. Ton van Maanen uit Galdemansen. Ja, goedenavond Joost, met Ton. Ton, hallo. Hey Joos, ik uh, ben volledig uh, voorstander van de uh, openheid van de rechtspraak. Het enige waar ik me zorgen over maak en ik niet goed weet hoe dat moet... de verdachte uh, moet geen podium krijgen... Om zijn daad te rechtvaardigen of om zijn daad uit te dragen naar anderen toe. Hij weet, ja, hij en, weet dat hij in beeld is. Ja, ja hij weet dat hij in beeld is. En we hebben gezien, um, onder andere door uh, André Breivik, had graag meer podia-aandacht gehad. Uh, we hebben het natuurlijk gezien bij een, uh, uh, uh, uh, uh, ja, ik ben even die Nederlandse naam kwijt, ja. van die jongen die uh, Hornet doodgeschoten heeft. Nou, die, die zoeken naar een podium om met name hun daad uit te dragen. En daar ben ik nou, geen voorstander van. Tom van maanden blijft hangen. Ik vraag het de president meteen. M meneer Van Veen, u hoorde de vraag. Ja, een podium vraag voor de, de verdachte. Het, het risico van een podium voor um, ideeën is natuurlijk nu ook aanwezig. Want reken maar dat in uh, zaken die een podium zouden verdienen... de uh, persbelangstelling enorm is. Dus die, dat is nu ook al aan de orde. Ja, is ook en uh, de rechter hoort natuurlijk uh, het evenwicht te beoordelen... Uh, ook tijdens de behandeling. En kan dus eventueel ingrijpen om... Te voorkomen dat uh, zo'n podium als waar meneer bang voor is uh, gaat ontstaan. Ja, zo'n heel grote uh, Brijfikachtige uh, monoloog aankomt. Nou ja, dat ja. is wel een mooi voorbeeld uh, ook trouwens van hoe een rechter kan optreden. Want uh, ik heb op het journaal gezien dat die rechter ingreep en uh, hij zei: het is niet aan de orde, uh, het woord wordt opgehouden. Maar eerder, is die zaak trouwens live uitgezonden in, uh, in, in Noorwegen? Ik dacht het wel. Uh, ja. Al zal live in dit geval ook uh, met een korte. Uh, onderbreking zijn om eventueel uh, beelden te kunnen piepen. Ja. Want de privacy blijft natuurlijk een heel belangrijke. Ja, element. maar goed, hij werd ook in beeld. U alleen worden de verdachten ja. genoemd, maar ja. de slachtoffers natuurlijk ook. Is ook weer een punt. Oké, okay, meneer Van Veen, blijft u zoals gezegd luisteren. Sam van de Pol zegt mij: Eerdmans, volgens mij leidt dit af waar het echt om gaat. Rechts spreken. Het verhoogt het showgehalte. Ook de verdachte kan er een show van maken, het is net aan de orde geweest. Wijnand zegt: Eerdmans, eens daar uitleg en openbaarheid, toch dat zal afschrikken. Ik zeg dus: rechtszaken op televisie zijn een goede zaak. Um, dat was het antwoord aan Ton van Maanen Zijn wij Sander Groot uit N goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het eens met de stelling. Ja. Nou, dat is ja. helder en kort en krachtig. Dankjewel, Sander Groot, want we hoeven niet altijd een toelichting te vragen. Jelle IJsselstein zegt, prima idee. Ik ben alleen bang dat er niet veel gekeken wordt. In elk geval maar de boeiende zaken nemen. Dat is ook duidelijk. Bas Vogel uit Groningen. Ja, goedenavond. Bas, welkom. Hallo. Ik ben het eens met de stelling. Um, het is alleen niet nieuw. Het bestaat al in Amerika. Volgens mij heeft de man uh, die Law and Order heeft, uh, heeft geregisseerd of geproduceerd, Dick Wolf, dat ook al gedaan. En ik heb één keer een uh, show gezien, een programma, en dat zag er, uh, uh, het is zeker geen show gehalten, zoals de vorige spreker ja. zei. Maar ja. de vraag is denk ik wel, als je dat een, uh, een zender geeft, 24 uur per dag, hoeveel uh, bereik je daarmee hebt? Ik bedoel, we hebben ook politiek 24, en ja. Ja, hoeveel mensen kijken daar nou? Dat is natuurlijk wel een heel ja. gespecialiseerd vak. ja. En als je nu uitspraken wil uh, vinden op internet, dan vind je dat al. Dus ja, ja. Ik, nou, vraag ik... Al, ik vraag me of je de mensen wil, kan bereiken die je bereiken wilden. Je bent aan het zenden en wie is eigenlijk de ontvanger? Bas, ik vind wel een goed punt van je. Ik ga het ook even vragen, nog de, mijn laatste vraag aan, aan de heer Van Veen... scheidend, president van de Rotterdamse rechtbank. Ik, ik begreep, maar ik hou me vast aan meneer Van Veen aan onderzoek... waar het blijkt dat 40% best wel graag zo'n zaak zou willen, bij, uh, of zou willen bekijken op, uh, op tv. Is dit in het buitenland merkbaar dat mensen hier uh, wel naar gaan kijken? Nou, Kort TV in Amerika, waar meneer het over heeft, uh, mag zich inderdaad in een flinke belangstelling verheugen. Ik vind het wel een hele relevante vraag die uh, je pas kan beantwoorden als je er ook echt mee op gang bent. Ja. Je moet zich voorstellen dat we echt nog niet volgende week met Kort TV of uh, nee, 2020 gaan beginnen. Nee. Dat wordt één keer in de maand uh, een hele dag uh, via streaming op rechtspraak.nl uit een rechtbank als proef eens een keer... Proberen, waarbij ook de vraag, kijken mensen wel en is dit een effectief middel om je boodschap... Ja. Als rechtspraak te brengen. Moet je. Zeker aan de orde zal zijn. Eerlijk over zijn. Precies. Meneer Van Veen, dank u zeer voor uw bijdrage. En avondspits. Ik hoop dat ze met een goede. Stevige zaak beginnen. Waar mensen ook een, een beetje verbeelding bij hebben. Dat is natuurlijk altijd afhankelijk van die actualiteit. Maar het begint dus volgend jaar de proef met rechtszaken op. Een online TV-kanaal van, van rechtspraak.nl. Uh, we gaan kijken. Padavia 1629 op Twitter. Die zegt: Dit lijkt mij een gevaarlijke zaak. Door de rechtbank zichtbaarder te maken. Neemt het risico van afpersing van buiten toe. Nou, bel even 0800 1121 Patavia. Want dan kan je toelichten. Ik geef. Uh, ik ga eens kijken naar Corian Schorrel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik heb nog wel een uh, tip voor de... Het is jammer dat Van Veen van de telefoon is. Uh, mij lijkt het een gouden kans die aangegrepen zou moeten worden... door de rechtelijke macht in Nederland om de vonnis eindelijk eens wat beter te motiveren. Want dat is in Nederland ja. erg kaardig en, en zwak. Uh, als je dat vergelijkt met motiveringen in landen als uh, Engeland, uh, Duitsland, uh, Frankrijk, ja. Dan, ja. dan is dat mager. En stabol met uh, jargon. Met, ja, nou Jij... ja, en behalve jargon, dat alleen al, dat jargon is, is, is jammer, is helemaal niet nodig. Maar uh, het is ook vaak uh, uh, gewoon tekstverwerkersblokjes die, uh, die erin gegooid worden. Uh, en, en, en al te makkelijk. Dat nou, is een goed, te goed, te goed punt Corjan, dankjewel. Ik ga het vragen aan, aan Gerben Koor, want hij is aan de lijn. En hij is advocaat en onderzoeker bij de VU naar de medialisering. Wat een mooi woord blijft dat toch, van de rechtspraak. Goedenavond Gerben Koor. Goedenavond. Gerben, deze meneer zegt eigenlijk van joh, het is, het is, het is vooral die motivatie. Wat ook als een extra reden is om het, om het wel te doen. Heb je uit onderzoek ook uh, gezien dat dat een probleem is in Nederland? Het motiveren van vonnissen die nogal in jargon worden gesteld? Ah, het wordt door sommigen wel als een probleem gezien. Kojo Schorl is zelf ook advocaat en zal dat er daarom ook wel vinden. Uh, en uh, ja, en ja. motivering, is, uh, daar ontbreekt het soms wel eens aan. En soms gaat dat wel eens volgens standaarden. Maar over het algemeen valt het ook wel weer mee. Het is wel zo, denk ik, dat als de camera's gericht zijn... Uh, en als de hele media gericht is op een zaak... dat een rechter misschien iets alerter gaat motiveren. En dat er misschien wel iets meer omheen uitgelegd gaat worden. Dat wel. Ik hoop het. En zie je nou gevaar hier? Nou? Want ik zie toch veel veel voordelen. Natuurlijk een paar leestige punten waar je ja, mee om nou, ik denk dat, uh, dat de voordelen uh, groter zijn dan de gevaren. Dus uh, in zoverre ben ik het met jou eens. Wat me ook niet zo heel vaak gebeurt. Maar <laughs> uh, ik vind dit uh, absoluut... Uh, een positieve ontwikkeling, waar je vooral uh, voorzichtig mee moet zijn als je het in een strafzaak hebt, is het met de rechten van slachtoffers en, en, en betrokkenen. Uh, stel je voor dat jouw uh, buurvrouw of buurmeisje op schandalige wijze vermoord, uh, verkracht of wat dan ook wordt. Mm. Uh, en dat wil jij niet, en dat willen de ouders van zo'n meisje ook niet, dat alle details over bijvoorbeeld zo'n verkrachting, uh, en die details zijn soms heel vervelend en die worden in een rechtszaak helemaal uitgesproken, dat al die details uh, naar buiten komen. Ja, dat snap ik wel, maar... Aan de andere kant, Gerben, ik kan ook gewoon naar die rechtszaak gaan. Eh, als ja. voor, eh, die is openbaar, dan, heb ja. ik gewoon een, dan hoor ik het ook. Uh, over het algemeen wel, maar er wordt nu bijvoorbeeld ook heel veel getwitterd uh, vanuit de rechtszalen. Um, door mensen, bijvoorbeeld Saskia Belleman van Telegraaf, uh, Marini Vase de wereld daardoor. Die, die, die zijn heel veel aan het twitteren. Maar er is ook altijd een bepaalde grens aan hoe ver ze gaan. Uh, stel je voor dat je het live zou doen, bijvoorbeeld zonder vertraging. En op een gegeven moment komt er toch ergens een moment. dat er details worden naar buiten worden gebracht. waar uh, mm. slachtoffers, en daar heb ik het dan voor, voornamelijk over. en uh, niet op zitten te wachten, of eventueel getuigen die daarbij uh, aanwezig zijn. Dat, dat daar iets over onthuld wordt. Ja. ja uh, en dat, dat die in beeld komen. En inderdaad, dat, dat is een iets andere kwestie. Oké, okay, Gerben, blijf, we ja. Prima. blijf even luisteren. We gaan, ja. even gaan kijken naar wat bellers, Kun je straks nog even op reageren? Mevrouw van der Veer, uit Goede Reden, goedenavond. Goedenavond. Meneer Eertmans, ik ben het dus niet eens met die stelling. En ik krijg er een beetje een middeleeuws schandpaalgevoel bij. Oh jee. En of is <laughs> dat een positief af... uh, punt? Nee, niet positief. Oh. Um, ik krijg een beetje het gevoel erbij van... Uh, uh, ...zijn uh, de privacy van de mensen beschermd... ...die uh, betrokken zijn bij, ja. uh, bij zo'n rechtszaak. Zowel uh, de daders als de slachtoffers. Mm. En hoe kan de rechtbank dat uh, uit elkaar halen? Wat wel en wat niet... En ja. heeft een verdachte daar ook nog iets in te zeggen nou, of die zaak wel of niet uh, gefilmd wordt? Nou, dat, niet, dat, denk, dat denk ik niet. Maar het eerste is natuurlijk aan de rechter. Die zal moeten beoordelen waar, waar dingen, waar dingen niet, niet in de lucht kunnen en waar wel. En waar iemand uh, zijn mond moet houden doet hij nu ook al. Hè? Hij houdt de orde, zo zei ook de heer Van Veen al bij ons. Ja. Dus. Ja, oh, het is ook een paar keer aangehaald, hoor, de privacy ja. van uh, de mensen. Wordt gewaarborgd, dus. de, de privacy. Ah, ja, ik vind het toch geen goede ontwikkeling. Nou, nee, hoor. u mag het zeggen Zag bij mij... Avondspits. Ja. Dank u Zimmer van Van der Veer. 0800 1121, ik zeg rechtszaak op televisie. Dat is gewoon een hele goede zaak. lijn, uh, Olaf van Paas, een goedenavond. Komt uit Vleuten. Ja, goedenavond. Goedenavond, goedenavond Olaf. Uh, ik ben voor de stelling en dat komt uh, omdat ik uh, samensteller ben van het televisieprogramma De Rechtman. Kijk. Op de dinsdagavond, het is uh, bij de NCRV. Ja. En dus eigenlijk mijn eigen ogen zie. Het is heel moeilijk nee. hoor om het uh, om, uh, inderdaad uh, voor elkaar te krijgen dat, dat mensen mee willen werken. Ik denk dat dat namelijk de botelnek wordt, maar goed. Uh, maar het begrip... Wat je krijgt om met om eigen ogen dicht op zo'n zaak te staan. Begrip voor nou ja, allerlei meningen. En voor ook het werk van de rechter. Dat neemt uh, heel erg toe. Ja. Door, nou ja, door het in de openbaarheid te gooien. Ik ben, want hoeveel kijkers hebben jullie zo'n beetje gewinneld bij de, de rechtbank? Ja, nou... Ja, we, we, als er, ik moet je eerlijk zeggen, als er geen vo belangrijk voedselheid ja. zit uh, op de dinsdagavond, dan hebben we afgelopen week bijvoorbeeld een miljoen kijkers. Dus, ja, het wordt, het, het, uh, en als ik Twitter volg, de reacties zijn overwegend positief. Dat is mega. Nee, ik kijk er ook naar, dus ik ben niet de enige blijkbaar. En ik vind het super. Dat is, ik had het inderdaad kunnen noemen, de rechtbank natuurlijk vroeger hadden 60 miljoen rechters met, met Astrid Joosten. Heeft ja, het, ja, je, ja. Toch? Die heeft het ook gebracht. En, eh, of, en nu doen jullie dit. En jij zegt, het is gewoon een hele goede zaak dat, dat mensen ze Inderdaad, zien wat er gebeurt en daar wordt veel over gesproken, dat levert, dat levert voordeel op. Nou ja, ja, ja, dat levert voordeel op. En ik denk haast dat het uh, zelfs, uh, nou ja, hoe zou ik het zeggen, louter werkt voor de rechters. Als ze weten dat ze gefilmd worden, ik heb het wel, want ik weet ook wel, eens, uh, als de camera uit zou uh, even een broodje met ze, wat dan ook. Ze zeggen, het feit dat ik weet dat er gefilmd wordt, ik kijk nog twee, drie, nou misschien wel vier keer extra mijn vonnis na uh, om te weten of het, of het, of het echt deugt wat ik zeg. Ja. Uh, dus het werkt als een soort het is een controlemiddel. Kijk aan. Olaf, we gaan door met andere bellers, maar veel succes met de okay. rechtbank. Wie kan je dit gaan uitzenden als dit echt op televisie komt als, als tv-kanaal? Uh, dankjewel. Uh, we gaan eens kijken. Er zijn ook veel mensen mee oneens, hoor, moet ik u zeggen. Uh, Anton van Ooster uit Veldhoven. Ja, ik ben het oneens met de stelling. Want ik geloof dat uh, de mensen zullen worden overspoeld met in informatie. En het lijkt me niet zo nuttig als iedereen in Nederland zich met iedere rechtszaak bezig gaat houden. En ten tweede, ik denk ook dat uh, de, de finesse van de rechtspraak, uh, een rechtszaak toch uh, een vak is. Uh, niet over het voet dicht zullen komen als een uh, rechtszaak gewoon rauw uitgezonden wordt. Ik denk wel dat er uh, meer aandacht uh, in de media bested kunnen worden aan de details van een de rechtszaak. En uh, ja, misschien een, uh, een, een serie, een programma waarin uh, zeg maar een, een voorbeeldcase gegeven kan worden. Ja. Dat lijkt me wel goed, maar om een rauw rechts. Maar we meer met uitleg erbij. Bij. Dat, ja. dat is een stap in de richting van de juryrechtspraak. En dat moeten we zeker niet hebben in Nederland. Nou, daar ben ik ook voorstander van. Maar dat, dat staat hier weer, eigenlijk er weer los van. Um, even kijken naar Jan, Jan uit Engelo. Goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Met uh, Jan Parment hier. Hoe gaat het? herkennen kennen elkaar van vroeger. Je weet, ik doe al jarenlang al onderzoek naar misstanden bij de rechterlijke macht. En uh, het valt me steeds op dat er, wat er op tv komt, dat dat van die onbenullige zaakjes zijn. Ze moesten dus een zaak. Als ze die zaak van Chipshol en meneer Poot op televisie brengen... dan konden de mensen zien hoe er geknoeid en groot werd in die rechtszaal. Ja, dat... Maar dat durven ze niet. Maar je zegt, Jan, het zou misstanden op, de, op tafel kunnen leggen. Dat zeg je ook. Ja, ik, ik ben er wel voor. Men okay. had, er, werd, er werd net de kinderzaken genoemd. Dan ligt dat natuurlijk wat moeilijk. Maar als ouders daar bijvoorbeeld geen bezwaar tegen hebben. Hè? Ik noem mm. heb een voorbeeld. Daar gaat dat rapport van mevrouw Somsonde gaat nu komen... over misstanden daar in de jeugdzorg en misbruik. Ik heb daar jaren onderzoek naar gedaan, als eerste aan de kaak gesteld. Ja. En ik kan gewoon keihard bewijzen dat politie, OM-rechters en ook Kamerleden okay. al jaren ervan wisten. En ze hebben er niets aan gedaan. Jan, ik zeg even een punt, want ik wil even nog naar Jan Bakker uit Sneek. Want jij zegt: ik vind het ook een goede zaak. Jan? Ik vind het een, he vind, hallo, vind het een hele goede zaak om de openbaring van de rechtspraak naar buiten te brengen. Maar ik zou. Ik... Ach, Jan, Jan valt weg, maar ik begreep dat hij zei dat het ook op de radio moesten gaan doen. Daarom vond ik het zo leuk dat hij er ook bij was. Jammer, ik ga even tot slot kort naar Gerben Korg. Hij is nog advocaat en onderzoeker. Kor, uh, wordt het een jury waar uh, die meneer voor waarschuwt? Uh, nou ja, misschien voor een deel is dat wel leuk als het de jury wordt. Want ja. ik ben ook wel voor dat tweede scherm. Uh, kijk, ik vind dat de regie uh, in eerste instantie bij de rechtspraak zelf moet liggen. Dat heb ik uh, in 2008 op bepleit. En uh, dat gaat ook wel gebeuren. Dus de, de camera's die moeten in de rechtszaal, die moeten van, van de rechtspraak zelf zijn. Die moet niet uh, Reinhard Oeremans over de vloer hebben, zeg maar. Uh, maar vervolgens kunnen andere, kunnen dat nee. signaal gewoon oppakken. Die kunnen daarnaast, dat gaat toch gebeuren over een paar jaar, hun eigen scherm hebben inderdaad. Uh, hele kunnen zappen, waar je gewoon... Live commentaar te krijgen van de uh, kundelogen, van, nou. van uh, dorpsidioten, van wie dan wel. Idee over te overzeggen. Gerber Kor, dank je zeer voor je bijdrage. We zijn er doorheen, dames en heren. Dit was Avondspits. Straks gaat hier uh, Kunststof verder met een, uh, met een schrijver, Renato van der Zee. In Kunststof. Morgen is WNL weer te zien vanaf 7 uur op Nederland 1 met Vandaag de Dag. En daarin hoor je de laatste politieke ontwikkelingen van Paul Jansen. En Jan Uriot praat u bij met het laatste showbest nieuws. Dat is morgen en dat is morgenochtend. Morgenavond is al natuurlijk terug met een nieuwe avondspits... vanaf half zeven hier op Radio 1. We wensen u namens de redactie een heel fijne avond. Veel plezier met Kunststof en graag tot morgen. De doelen doen veel goed.